Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu, Toebak leeft We fell in love oh, Right by the ocean Leuk meer doen hè Made all our plans Down on the side. And from the tips of your fingers So bent Down by the Ocean. En de band heet Coast. En uh, ja, de band staat nu alweer 11 jaar. Oh nee, bijna 11 jaar in 2007 zijn ze ontstaan. En uh, de pianist die heet namelijk Paul Eastham. En die is een classical uh, pianist dat uh, op Wikipedia. Die uiteindelijk heeft hij een band geformeerd. Ze komen uit Engeland vandaan. Niet uit Amerika, maar uit Engeland. Dat je het even weet. En dit heet dus... Uh, uh, Ocean. Ja, toevallig hè. Grappig, dan heb je een band die heet Coast en dan doe je Ocean. Nou, zo zoek je allerlei dingen langs de kust af waar je muziek over kan maken. Lijkt me best een grappig idee. Dat is ook een, een nummer... In het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, het draaiboek even uh, naar moet kijken. Ja, sorry. Ja. Hebben, ze, hebben ze ook een, uh, um, een nummer over seagulls? Uh, of er... Uh, ja, hoe heet dat? Uh, meeuwen? Me Zeemeeuwen. Zee ja, in het Engels dan. Z Z Ziegels. Ziegels. Ja, goed, maakt het wel uit. Goed, een stukje geschiedenis. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, in 1307... Ja, dat is even een tijdje geleden. Dat is echt daar de tijd van... Uh, ja, zwaardvichten. Precies. William Tell schiet een pijl door een appel... en dat op het hoofd van zijn zoon. Dat wist ik even niet. Maar goed, dat, dat was wel gelukt. Precies, dat was er één. En leefde nog, die zoon. Ja, het is Hele een legende, koele. hè? Het is een legende, ja. Het ja. is helemaal is, is, is niks van waar. Het is, is allemaal wat bedacht. Toegevoegde fictieve elementen, lalalala. Okay. Ah, Jij ja, gelooft erin. <laughs> nou ja. ja, dat het waar is. Dat, ik kan me niet voorstellen dat het waar is. Maar, nee, okay. nee, Nou, vertel me nog meer. Wat is er nog meer gebeurd? In 1424 vindt de derde Elisabethvloed qua, uh, plaats. Yeah. En hierdoor is de Hollandse biesbos ontstaan. dat was nou die Elisabethvloed? Die is al twee keer eerder geweest die trof vooral Zuidwest-Nederland. En ze waren echt gigantisch aan het opbouwen en zo. Want die tweede Elisabeth Vloed, was in 1421. En toen kwam de derde. En toen, hup, er waren al die dingen die ze dan weer opnieuw aan het opbouwen waren. Die werd ook weer weggevaagd. En oh. ze zijn er echt helemaal doodziek van geworden. En daardoor is dus de Hollandse Biesbos ontstaan. En als je naar het Hollandse Biesbos Museum gaat daar. Ja? In de buurt van Dordrecht, daar ergens beneden. Dan kan je ook helemaal zien op een, op een kaart en alles... hoe dat allemaal in zijn werk ging. En dus wat al, er allemaal gebeurde. Dus met de, uh, andere woorden, ze hebben het eerst tegengevochten. Ja. En uiteindelijk, laat maar los. Ja, laat het allemaal maar gaan. En mm. daardoor is ook... Uh, uh, de, het land van Saaftingen had het ook zwaar te verduren in deze stormvloed. En uh, ja, weet je, ze zijn er gewoon echt... Uh, ze werden er gewoon helemaal gek van. Ja, nou, er was zoveel overstroom gehad in die tijd. En uh, ze zijn wel bezig geraakt door dit soort dingen, steeds meer dat de dijken bouwen wel ja. een van de Nederlandse krachten ging worden. Maar, maar ja, goed, soms, waren, ja, soms moet je denken, het is misschien handig om ergens weg, weg te gaan, ergens anders te gaan wonen. Wat gebeurde er dan weer door de jaren? Heen? Ja, Kijk het ik, naar ik vind, het, vind het een tijd geleden, in 1928, verbaas me best wel. Ja. Uh, Mickey Mouse speelt uh, voor het eerst in uh, de Steamboat Willie, en dat is de eerste uh, uh, tekenfilm met gesynchroniseerd geluid. Ik heb het druk zitten kijken. Ik ben dan echt nieuwsgierig. Het is gewoon echt bijna 90 jaar geleden ook, hè? Ja. Dit is, ja, dit is het. Je groot. hoort het ook aan het geluid, dit. Dat het zo uh, oud is. Ja. ja. Het is een stoomboot, hè. Die hoort op de achtergrond. Dus is geen slechte kwaliteit, Het een stoomboot. En er zit een hele drollige humor in. Maar het is echt wel geniaal voor die tijd. Het moet volgens mij wel een soort gevoel hebben van wat wij hebben met 3D. Weet je? Wauw, het is wel mooi het, dit. Het, het is wel grappig. Want, als je, want het wordt dan gesynchroniseerd. En hoe ze dat doen is... Ze hebben zeg maar een spoel waar de, uh, uh, waar de film op staat. Ja? En daar een, een, zit dan een timer op. Ja? En dan moeten ze precies een streepje exact gelijk zetten met een, met een streepje op het apparaat. En op een andere spoel zit het geluid op. En daar zit ook zo'n zelterstreepje. En die moet je exact ge gelijk zetten. Als je dat niet doet, dan is het, ja, loopt hij ja, niet zo'n nee. graal. Uh, ja, dat niet Het is dus echt niet over het tegenwoordig. Ik denk, wat een gedoe allemaal zegt. Kan je het hier gewoon met de iPhone ja. opnemen? Is het, ja. mogelijk, nou, het Het grappige is dat, heel, dat er nog steeds bioscopen zijn... die op, uh, in die IMAX films ja? nog steeds op die manier... Echt waar? Uh, Ja, alleen die, uh, die filmrollen zijn geloof ik... Uh, 80 kilo per stuk. Maar ja. er wordt gewoon zo'n film als uh, oh, wordt er gewoon opgezet. Vandaar dat ze nog steeds pauze hebben in films. Dan moeten ze met z'n tweeën ja, dat op tillen. Ding ja. Dat klinkt allemaal Taker. een stuk armoediger ook in één keer, hè? Je denkt, ik dat het high-tech was, maar dat valt allemaal een beetje Dat ja, Gebeurt ook hoor, er zijn ook wel bioscopen die gewoon okay, okay. high-tech zijn. Oh, ja. oh, okay. In 1978, uh, Jonesy Town in Ghana. Uh, Ghana, ik spreek Guiana. het om, Guana, is Guiana. Het Guiana. Guiana. Guiana. Uh, 913 mensen uh, plegen daar, uh, dus, ja, zelfmoord wil ik eigenlijk vanaf, maar dit is wel een beetje zelfmoord. Want Jim Jones heeft een, een secte uh, uh, daar. Hij zat eerst in San Francisco. People's Temple heette het. En hij was echt voor de, de sociale mensen die moeilijk hadden. Hij was echt voor, voor elkaar zorgen. Hij was echt bevlogen met de mensheid. Maar uiteindelijk liep dat helemaal de verkeerde kant op. Hij werd echt een christenfanaat. Met hele rare uh, handelingen die je moest doen om erbij te komen. En uiteindelijk uh, werd er negatief over geschreven. En toen ging hij uiteindelijk bies en ging hij met de hele clan ging naar Ghana. Om daar dus in een afgelegen gebied zijn uh, people's tempel verder op te bouwen. En uiteindelijk een, uh, uh, ging daar uh, iemand van de de politiek ging daar kijken. Een journalist, Leon Ray. En die heeft daar rondgekeken. En kreeg eigenlijk s'nachts allemaal briefjes toegespeld. We willen hier weg, maar we zitten opgesloten. Uiteindelijk heeft hij daar Jim Jones de volgende dag mee geconfronteerd. En toen uiteindelijk probeerde de journalist weg te komen... Toen werd hij op het vliegveld doodgeschoten. En daar zijn nog beelden van. Het is vrij heftig. En daarna heeft Jim Jones en de hele uh, gang dus uh, nou ja, besloten om eruit te stappen. En hebben ze met z'n allen Sian Kali genomen. En daarna ook nog een keer sommige mensen doodgeschoten. Dus een heftig iets hoor, die ja, zeker. Jim Jones. echt. Het begon allemaal wel heel mooi. Maar als hij namelijk naar die toespraken luistert, is hij wel heel erg bevlogen. By the time Jones did come out... Te doen zijn. De de de de tafel had al eerder zijn gezet. Ik vertegenwoordig divine principes, totale gelijkheid, een samenleving waar mensen alle dingen in gemeenschap bezitten, waar er geen rijk of armen zijn, waar er geen rasengescheiden zijn. Waar dan mensen zijn voor rechtvaardigheid en gerechtigheid, daar ben ik en daar ben ik betrokken. Het klinkt er bijna een beetje als Martin Luther King, hè? Ja. Het, ja. Uh, het, het is grappig, want er, er is een spel, Bioshock, en ja? dat is op dit principe uh, uh, gebouwd, ja? en dan hebben ze een onderwaterstad gebouwd. Uh, waar ze dus uh, de, de, ja, de communisten die hebben dingen fout en de, de, de gewoon de geallieerden zeg maar, hebben dingen fout en wij hebben hier het perfect. En dan gaan ze allemaal rare experimenten doen onder water, waardoor met mensen die daar wonen en daardoor ja het breekt helemaal de de hel los de hel los oh, dat oh, is ja, ja, ja. Een mooi spel nou, ik ik, heb, ik kom even gewoon weer bij de les ik ben ja. de ambtenaar in, ja. Ja. Oh. in 1811 ja. werd de burgerlijke stand werd, uh, ingevoerd ja. door uh, Napoleon in, uh, in de lage landen oké okay. mm. dus uh, dat was echt het begin van, de, van, van dat iedereen geregistreerd werd nou, nog Napoleon even... heeft aardig wat gebracht hier. Uh. Ja, ja, zeker. Ja, uh... Nou, nog even hele belangrijke dingen natuurlijk. Peter Koelewein in 1959 brengt ja. zijn hit uit... ...komt die van het ken dak hem af. Niet. Hey. hey, hey, hey, joh! Hey. hey. Hij was geïnspireerd door Jack Berry, geloof ik. een of andere plaat. En dat vond hij wel een leuk riedeltje. En ook omdat, uh, geloof ik, een broer van hem... Stond, ...heel vaak stond op het dak te schreeuwen naar mensen. En die combineerde hij. En toen uiteindelijk kreeg hij een klassieker in handen... ...waar hij best wel wat centjes aan verdiend hebt. 1959, ik wist niet dat hij zo oud was, deze plaat met uh, van Peter Koelbaan. Goed, andere berichten zijn dat onder andere in uh, 1967 in een televisieprogramma bij Doris zingt op schoot bij hem een drie, uh, driejarige Karina Konijnenbrug. Een liedje wat iedereen wel zal herkennen natuurlijk als het Poesje Mouw. Ik zeg ik had het wel ergens, uh, waar heb ik Poesje Mouw? Hé, hey, dacht dat ik het wel. Had. Oh hé. Hey. Nou uh oh. Ik zoek even Poesje Mouw. Nou, doen jullie even de andere... Poesje Mouw. Ik, oh, wacht, ik heb kom, hier. Ja, natuurlijk. Oh. Poesje Mouw. Ken je Poesje Mouw? Ja. Ja. Poesje Mouw. Poesje Mouw. Dat gaat minutenlang door, dit. Mau. Ik heb lekker een melkje. En ze komt niet verder. Maar goed, dat was in 1967. Wat, wat, wat, wat was hier de nieuwswaarde van? Zo van? Ja, dat het wel heel grappig was. En dat ging uh, heel Nederland door. En daar sprak iedereen van dat dat zo ja, aandoenlijk was. Deze uh, Corina Konijnenbrug in 1967. Nog iets anders? Of uh, hebben we alle ja, grootheden al... Alle... Grootheden uh, gro hebben we gehad. Nou ja, grootheden, alle grote uh, gebeurtenissen ze? ja, zeker. hebben wij wel tot ons genomen. Nou, doen we straks nog even de verjaardagen. En dan God. doen we nu even de nieuwe single van Walk the Moon. It feels good to When be high. Het is alweer weer lekker poppie wat ze gemaakt hebben. Walk the moon feels good to be high. Nou, echt, ik zou even wat aan je teksten gaan doen. Want voor mij kan dit niet meer in 2017. Zet aan tot drugsgebruik. daar moeten we natuurlijk met z'n allen vanaf. Ook bloot en drankgebruik, daar moeten we vanaf zien. Ooit zat de hit in 2014 met Shut Up and Dance. Dat zou je nog wel kunnen herkennen. Is dus kom maar Cincinnati. En ze maakt al een geruime tijd. Leuke popmuziek. Het is de zaterdagmorgen en we zitten minder in de verjaardag. Wie is de jarig? We vertellen je het. Niet allemaal. Maar een kleine greep eruit. Eén van die verjaardagen is uh, Linda Evans. Ze wordt 75. Ze brak door in 1965. Hé, hey, dat is een goed jaar. 1965. Ik kan me ja. niet herinneren, want het was toen nog te klein. Maar ze brak door met Big Valley. Dat was een uh, serie. En het grappige is, je kent haar natuurlijk al. Crystal McCarran. Is was Carrington. Carrington, ik spreek het verkeerd uit, uit. de serie. Dynasty. Dynasty. Ja, dat was die blonde. Echt een mooie. mooie, mooie meid. En dat was, de good, dat was de good guy, zeg maar. Ja, de ja, girl. Dat, dat namelijk ook die andere nog. Maar het zei ook alweer, die altijd zo fout deed. Uh, ja. Uh, ja. die zwarte. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Uh, ja, donker haar. Andrews al... of zo. Ik, uh, klinkt een beetje racistisch dit. Uh. Ja, ik die zo dus fout, fout doet, Die zwarte. Ja, dat is wel ja. weer fout. Maar kom, Het ja. is ook wel weer waar. De donkere is fout. En de, de blonde was echt zo lekker zoetzappig. En dat was Crystal. Maar goed, ze is vandaag 75 geworden. Het grappige is: hij heeft ooit een relatie gehad met een fotograaf. John Derek. Maar uiteindelijk ging John Derek vreemd. En dan zou je denken: Nou, dan, je, dan zal hij wel vreemd gaan met een hele mooie blonde vrouw. Dat klopt. Hij ging vreemd met Bo Derek. Is dat familie? Nou, hopelijk niet. Maar uiteindelijk maakten maakte ze daardoor de relatie uit. En uh, is ze met iemand anders gaan. En uiteindelijk is ze vorig jaar. In het begin van dit jaar is ze gearresteerd... onder invloed van drank. En daar zijn foto's van gepubliceerd. En als je daarnaar kijkt, dat je denkt van... Is dat echt Linda Evans? Dat lijkt wel een zwerfster. Echt waar? Ja. Oh. Oeh, echt ja, een politie ja, die herkende rol, reis kan diep vallen. Hè? Ja, Nog, ik kan even aanvullen. Ze heette dus... Uh, Alexia. Joan Collins. Joan Collins. Ze speelde Alexis Colby. Ja, ja is... dat zat een hele heerlijke vuile rol, weet je wel? Ja, echt wel. Die twee tegen elkaar was leuk om te zien. Een dynasty. Die en het was de... ook leuk, die Alexis ook. Dat, uh, de, uh, hoe word je een miljonair met Linda de Mol. Dat, uh, dat filmpje. Nee okay. film, dus ja, ik vind wel uh, als sneaker, vind ik wel een leuke reclame. Uh, ja, dat, dat, dat daar komt. Maar goed vertel wie is er meer yeah. jaren? Uh, Owen Wilson. Uh, ja, die is onder andere bekend van Nightmare at the Museum. Oh ja. En um, hoe weet het? En hij is de dus stem van uh, Blixem en Queen, de uh, hoofdrolspeler uh, van uh, Cars, van de Cars-serie yeah. uh, van Pixar. En uh, ja, ik vind hem altijd een beetje. Hij doet me altijd denken aan die andere acteur die um, ik ben even zijn naam kwijt. Ja, ja. ja. Uh, ja. ja. ja. ik haal ze altijd door de war. Oké. Okay. Okay. Ja. Wie ook vandaag jaar is, is Alain Barrière. En dan denk je, wie is dat dan? Oh, die is gisteren dood gegaan. Dat is toch die mafiabaas? Nee, nee. Hij nee, lijkt nee. er wel op. Maar oh, het is ja, ja, die ja. foto zeker. Ja, zeker foto. Maar nee. hij heeft dus uh, had, uh, best wel bekende nummers. Hij heeft ook uh, geschreven... Hij heeft een grote hit gescoord met mafie. En het leuke is dat nummer mafie... Dat is dus naderhand uh, door door onze vriend... Uh, nou, ik wist van naam kwijt, uh, ik André Hazes. Ik... Oh, gebruikt het, voor uh, het nummer Nemen Mee. Ik, was helemaal, ik wist helemaal en, niet dat je vriend ik was. Ik heb dat nummer geplaatst even op onze eigen, uh, op onze, op onze eigen pagina. En on, Daarnaast had hij dus ook een hit met Noël Cordier de en de Tutanva. en het klinkt al bekend. Ja, en uh, die kunnen we misschien wel even laten luisteren. Want het is toch wel een grappig nummer. Okay, nou, die heeft als je landenkeuze te doen. De landenkeuze. Vandaag zou ik jarig zijn geweest, maar hij is al overleden in uh, 1998. Alan Shepard Hij was toen 68 de eerste Amerikaan in de ruimte. Uh, hij heeft, er was een oefenvlucht om te oefenen namelijk voor de Apollo. Uh, weet je, want de vlucht naar de maan. Uh, hij is daar wel geteld uh, 15 minuten in de ruimte geweest. En toen kwam hij alweer terug op aarde... Uh, uiteindelijk heeft hij uh, later weer meegewerkt met Apollo 14 ook Dus hij is wel redelijk actief geweest, maar had ook last van zijn evenwichtsorgaan. Dus later moest hij wel weer dingen gewoon op de grond doen. Als voorbereider voor andere astronauten. Goed, deze Alan Shepard. Wie is er nog meerjarig of is jarig <lacht> geweest? Vertel. Ja, uh, Nathan Kras, die, uh, dat is een, uh, een jonge acteur. Die uh, uh, begon al op driejarige leeftijd uh, met acteren. Of tenminste, in ieder geval stem, uh, stem acteren. Uh, tot zijn ze, uh, ze zesde. Toen heeft hij even een korte pauze gehad. En uh, op tienjarige leeftijd ging hij weer verder. Hij is onder andere bekend van... Uh, um, hoe heet het? Uh, the Sweet Life of Second uh, Cody. Uh, Chicken Little. En uh, CSI speelde hij later ook in. Oké, okay, nou we noemen het al eerder in het programma. Kim Weltschel is, is vandaag gewoon jarig er wordt 57. Hier brak ze mee door. Jawel. In 1981 speelde gisteren trouwens in de poppodium Victoria. En uiteindelijk is ze in 2005 nog een keer benaderd. Nee, 2003 is ze nog een keer benaderd door Nena. Een ene keer van 99 Luftballoenen. Die dacht van, oh, ik wil even een boost geven in mijn carrière. Ik vraag Kim Weld om samen een plaat te maken. En dat werd dus uiteindelijk deze plaat. Beetje slechte kwaliteit, maar goed. Het was wel een plaat. Uiteindelijk kreeg... Nee, nou geen boost met haar carrière. Maar Kim Weld kreeg een boost. En uiteindelijk is die weer helemaal terug in de showbizwereld. En ze is er wel een tijdje tussenuit geweest. Dus in 1998 en 2005 was ze eigenlijk alleen maar bezig met tuinieren. En dat deed ze op de BBC. Oké, okay, dat is dus, zo'n zo taarnierprogramma. Ja, taarnierprogramma. Grappig, ja. leuk. Doei. Wie er vandaag ook uh, jarig is, maar hij is helaas al overleden. Dat is Joost Zwagerman. Oh ja. Hij is van 1963. En hij, hij had dus uh, een auto-immuunziekte. De ziekte van Bechteref. En uh, hij had depressies. En hij heeft dus uh, op 51-jarige leeftijd in Haarlem een einde aan zijn leven gemaakt. En dat was toch wel ook een shock. Er ja. werd toen toch wel ook een flinke uitzending bij de Wereldraad door aan hem besteed. Klopt ja. En ik van ja, het is. Uh, ja. 51 ook nog ja, maar. Ja, want als jij inderdaad vindt: ik heb een voltooid leven, ik ga van depressie in depressie. Ik vind dat je dan inderdaad uh, wel. Uh, het zelfs mag bepalen of je nog wil, weet Ja, maar het zo. is zo maf als je dan in als je hem in de wereld door wereld, door ziet praten zo bevlogen over de kunst en ja. over muziek en over ja, over maar dat zei uh, je minnesofeme, hè? Fame. Je hebt de kans minutes, dat hij daarna yeah. dat hij zich weer helemaal uh, helemaal naar de kloot is gewoon daarna omdat hij zo uh, alles gegeven heeft, hè? Ja, nou, ik zijn heb, echt van die heuvels en dalen, hè? Ik heb hem toch gezien uh, in de, uh, de uh, Alkmaarse zin op zondag gaf hij ook lezingen over kunst, pomo ja. in de oude kunst, en uh, ja, dat deed hij geweldig. Ik denk ja, het had, ja, maar goed, daarnaast zit er dus een hele zware, diepe put... waar je gewoon niet uit kan komen, blijkbaar. Goed, tot zover de verjaardag hebben ze allemaal gehad, dames en heren. Althans, de interessantste. Dan heb ik hier weer een lekker stukje muziek. Plukkende paspartijen. Dan kijk ik even op mijn lijst. Dus ik moet er wel een beetje aankondigen wat verplaat Ik god godsnaam draaien natuurlijk. Thema en Palen is groot geworden. The less I know, the better. Ja, we waren midden in de discussie over het feit dat ik een humanist ben... en dat ik met uh, het geloof met het wortel en wil uitroeien... maar dat heb ik al zo vaak gezegd. Daar houden we ze wel lekker over op. Goed is tijd voor de Zandvoortse berichten. Nou, maar nu. zei je nou dat je een aanslag ging blijven? Nou, okay, hey, pas geleden was er een aanslag op een kerk. Ja, sorry voor, me, voor, voor dit stukje tekst... maar toen dacht ik, ja, eigenlijk als humanisten moeten we dat opeisen. Op, op dat we zeggen, ja, nu zijn we, nu zijn we klaar met het geloof erover. God, allemaal die ruimte... Ja, iedereen moet zijn eigen geloof wel kunnen uitvaren. Waarom? Hou op! Naast de liefde, we zijn voor naast de liefde. Ja, maar okay. dit, dit is ook weer een geloof van jou, hè? Ja, dit is eigenlijk wel weer een geloof, ja. ja. Ik heb geen gebruiken, je mag zo aansluiten. Maar uh, ja, het is ook wel weer een soort geloof. Het hoef dus niet, niet mijn hele inkomsten aan jou te storten en dan mag ik bij jou komen. Oh, wacht, nee, dat is wat anders. Oh, dat, dat is weer wat anders. Ja, ja dat, dan, moet, dan moet toch wel een soort contributie uh, betaald worden, ja, geloof ik. Aha. ja. Ja, die koffie kan die we elke week gratis schenken, die kost ook geld. Ja, dat is waar. dat is goed. We dus zitten zit, uh, in de Zoltvoortse Berichten. Ja, aanstaande vrijdag van 2 tot 4 is er weer een Herstel het Samen bij ook Zandvoort in de Vleemingsstraat 55. Wacht, he? Hoe heet het? Het heet Herstel het Samen. Oh, is het is eigenlijk filosofisch. Een, het is voor de duurzaamheid, hè? Ja. We staan deze middag vrijwilligers klaar om samen met u... uw defecte spullen te repareren. En als je uh, mee wil helpen ook, dan kan je, ook, uh, kan je terecht bij Sandra Kluiskens. Telefoonnummer 023 5740330. Of e-mail naar s.kluiskens, met een y, kluiskens, Herstel mee. Ja, het begon heel zo, filosof, zo filosofisch. Herstel het samen. En dan is het toch gewoon weer een product wat gemaakt moet worden. Ja, en dan ja. Is, als we het dan toch over filosofische dingen hebben. Ja. Uh, een extra locatie van de uh, ruilwinkel van Sinkel. Ah. Uh, het idee van de ruilwinkel begon in uh, 2015. In het kader van uh, Pop-Up Zandvoort. In uh, Jupiter Plaza kreeg uh, Mona Meijer... Zo... Ja, Mona Meijer. Ja. geest is dat tweede naam. Oh, dat is dat tweede naam. Oh, ja. Ik denk, hoe plak ik dat aan elkaar? Um, een belangloos uh, een lege locatie uh, ter beschikking... om haar uh, droom te verwezenlijken. En uh, na bijna 2,5 jaar... is uh, de succesvolle volume niet meer... Uh, uh, weg te denken uit Zandvoort. Dus uh, ja, extra locatie. Oh, ja. Leuk. Ja, leuk. Maar fantastisch ook. Maar, laat... je, maar hoe kan je dingen ruilen? Je gaat erheen, je hebt een spul. Je, je hebt een ja. spul. Weet yep. je, je hebt gewoon spullen in je huis en ja. je denkt van ja, weet je, het is te mooi om weg te gooien. Ja, ik dat... had laatst ook een hele tas vol, want toen hebben mijn collega's even gekeken en toen ben ik daar naar die ruilwinkel gegaan. Ja. En uh, ik dacht, ik mag wat uitzoeken. Ik dacht, nou, ik doe wel een boek, weet je wel. Ja, <laughs> dus ik wil juist boek. mijn huis ontspullen. En dan, uh, ik ben maar... echt benieuwd wat er in zo'n winkel staat. Want als je bij de kringloopwinkel tegenwoordig al kijkt denk je denkt, Jezus, dat ze dit hier nog brengen. Je kan het ook naar de vuilstoort brengen. Ja, dat kan ook. Ja, dat wordt veel gedaan door mensen. Ja. Dat ze dan denken... Nou, ik heb laatst... Ah, ja, maar ik vind deze, de, deze ja. kast of dit... Ah, ja, het is dus, uh, vervelend om naar de vuilstoort... Ik breng het wel naar de kringloop. Dat is goed. Weet ja. Ja. Maar, ja, maar ze halen ook huizen leeg. Hè? Dus uh, als jij bijvoorbeeld... Uh, uh, iemand die gaat naar een uh, bejaardenhuis en het huis moet leeg. En dan kan jij gewoon dat ze komen. Ja. Dan betaal je wel meer. Maar dan haal ze het ook helemaal leeg. En het wordt uitgestopt en gedaan. En alles maar is weg. kijk er wel mee uit. Zorg wel dat je in de goede neem. Want ik hoor ook berichten over uh, bedrijven die komen er langs. Die kijken en dan denken. Hé, hey, maar die stoel zoek ik al een tijdje. Die nemen we mee. En de rest komen we wel een keer halen. En dan laten ze niks meer van zich horen. Oh, oké. Okay. Ja, die pakken alleen het lekkere eruit vandaan. En de rest laten ze staan. Ja. Goed, nou, nog andere. we zijn nog in de Zandvoortse berichten uh, zijn we bezig. Uh, meisjes tijdens de Sint Maarten, dat was al vorige week zaterdag... alweer oud berichten. natuurlijk, die zijn mishandeld om snoep. Uh, dat wordt afgepakt, drie meisjes van 14 en 15 jaar oud... werden dus uh, door een jongere groep, uh, van die waren iets ouder... 17 en 18 waren op Brommers en uh, werden bedreigd. Uh, het werd trouwens wel gefilmd door de daders zelf, zeiden de slachtoffers. Ja, ze filmden het ook nog een keer. Dus die beelden moeten misschien nog wel op internet ergens huizen. Het gebeurde in Zandvoort, dus vorige week mocht je die beelden hebben gezien... En Meld het even bij de politie, dan kunnen ze ermee aan de slag. Het waren, het waren kinderen van 14 die nog zijn hart liepen. Ja, dat vind ik ook wel een beetje, ja, raar. Dat ook een beetje raar. Dat is een beetje raar. 14 en 15 waren aan okay, het keuvelen. Ook, dus er zit, okay? zit, ja, maar er zit misschien nog een verhaal achter. En ik ben ook wel voor, als je dan echt zo graag snoep wil, dan zullen we ook gewoon zorgen dat ze tot een 17 dan mogen keuvelen? Ja? 17? Ja, ik, maar, moet, ook, ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik heb vorige week ja? ook. Ja, Sint ja? Maarten gelopen. Oh. Maar uh, dat was vanwege vrijgezellenfeestje. Dus uh, oh. uh, we hadden een, gelde, een legitieme reden. Oh, Oké. Okay, okay. uh, nou, misschien waren scholen een beetje jaloers. Zij mogen nog wel. En ik en mag mijn, niet meer. Kom hier met snoep. Mijn nou, jeugd is even voorbij. Ja, de iedere laatste vrijdag van de maand wordt in Pluspunt Noord een kinderdisco georganiseerd. En uh, de kinderen hebben tijdens deze maandelijkse de kinderdisco. Veel gezelligheid, muziek, spel en dans. Er is een disco van drie, voor drie tot vijf jaar. Die is van 18 tot 19 uur. Dus van zes tot zeven. En de kinderdisco is dus van 7 tot 9. Deelname is 2 euro. 2 euro? Dus, uh, ja, ik zou zeggen, ga gewoon lekker naar plus. toe Of kijk naar mail naar info dansnl Dat is onze oh. eigen Roy van Buringen. Die is altijd goed bezig. Ja. Dus, nou, het is alweer na half tien en om na half tien. Uh, en, en om na half tien. Goed. Ja, ik moet het nog nalezen hoe ik dat opgeschreven heb voor mezelf bij voorbereiding van dit radioprogramma. Maar goed, het is tijd voor die ja, wat heb je? je uit... Laten we deze maar nemen. Ja. We hebben die een Barrière. En dat nummer heet Tantu Tutanva. Hij had ook Mavie. En dat was dan van, uh, uiteindelijk de cover door uh, André Hazes. Maar laten we nu maar deze doen. Die heb ik zo lang niet gehoord. Ik ben reuze nieuwsgierig. Maar het is heel oud hoor. Het, oh, nou, waarom is het hard vast weer? Hé, hey, Bumon, wat doet u nu? Zo'n videoclipje is erbij. Lijkt wel. Kent u deze nog? Nog, nog? De vibrafoon. Echt waar, dit? Maar goed, ik bijt me er doorheen. Ja. <laughs> Ja, je hebt soms echt dieptepunten in je radioprogramma. En je denkt, nou, wanneer... Uh, wanneer gaat die t shirt nou hier grijpen? Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Ja, nou, daar ben ik het wel een beetje mee eens. Ja, ah, dit wel... nummer, dat, dat is wel een beetje jeugdsentiment voor Ja, me. echt dat waar? Is de, daar heb je wel iets maar mee. Maar was volgens mij ook iets van 1968 of zo. Heel lang geleden. Echt? Ik heb het idee dat het toch veel ouder is. Oh, hij ziet hier wel heel goed uit. Ik bedoel... Als je nu op Wikipedia kijkt naar nou, hoe hij er nu uitziet, alleen een barrière. Dan, uh... Maar hoe oud is hij? Want hij is in de 70's. Ja, hij is van 1938. Of 1935, dus hij is uh, oh, 83. 83! Wow. Zijn ik dat goed? Ja. Ja, nee, klopt. Nou, dat mag toch een oud nummer zijn? Ja, ja dat is waar. Goed. Maar goed, het is wel grappig om even te, even te kijken. Hij voor... ziet er wel heel knap uit daar. Oh, oh man, die oude foto's die doen we altijd goed. Ja, ja, daar moet hij, als hij zeg maar nog uh, fanclub uh, heeft, uh, fanclubdag... dan moet hij dat soort foto's gaan uitdelen. Ja, ja. <laughs> en dan komt hij en denken ze, my god... Je krijgt hier heel veel oude vrouwen. En die delen ook dat soort foto's uit. Nou, dan vinden ze elkaar toch nog. Wordt allemaal wel leuk, Is dit persoonlijk, meneer uh, Ja, zoiets. Ik, doe, ook altijd. Ik deel ook dat soort foto's uit uit de jaren negentig. Goed, vertel Marcus. Ja, ik heb een, een nieuwtje over de, uit de supermarktwereld. Um, er is namelijk een, een nieuw, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, uh, sorteercentrum uh, geopend van uh, Ocado. Dat is een uh, Engelse, een Britse uh, supermarkt. ja. Yeah. En die, uh, die is volledig uh, automatisch. Er zitten allemaal bakken die, uh, hoe heet het, waar uh, spullen in worden gelegd. Voornamelijk uh, uh, houdbare spullen. Uh, en er is een robot die, die gaat gewoon naar het juiste bakje, pakt het... en die sorteert al je boodschappen bij elkaar. En uh, hij doet ongeveer 50 boodschappen in 5 minuten. Dus best een redelijk rap tempo. Dus ja, op zich, uh, ik uh, ben voor... Ik uh, moet ik eerlijk zeggen... Het is jammer dat de Lidl en zo niet. Ik vind het zo duur, zulke duurde. Uh, hoe heet het? Um, Dure supermarkten waar je dan uh, gewoon een bestelling kan plaatsen en even afhalen. Ik vind dat, het lijkt me zo ideaal. Ik is zo'n hekel aan boodschappen doen. Ja? Ja. Het oh. lijkt me zo lekker dat je gewoon. Mijn computer Klik, klik, klik, klik, klik. Zo, dat wil ik allemaal hebben koop je ook niet, denk ik, niet zoveel dingen van, oh dat ruikt lekker, neem ik mee. Nee, okay. maar, maar je ziet wel meer en dan denk je oh, laat ik dat ook even halen, oh dat ook even. Oh. Ja, is dat, ik ben daar totaal niet gevoelig voor. Nee. He? Ja. Ik heb het wel een tijdje gehad met chocola, maar dat was vooral in Amerika. Dat was al lang geleden dat ik daar was. Daar heb je zeg maar complete nou, wat zijn het? Bakstenen aan chocola. Bakstenen. <laughs> echt bakstenen. Die zijn echt zo indrukwekkend dat je dan, zeg maar, je hele ik ga je daar naartoe en dan doe je je hele winkelwagentje doe je ermee vol met het chocola, want ik heb echt wel een kick op chocola, een tijdje rondrijden, dan ga je erover fantaseren en dan ga je weer terug naar het plek en dan laat je het allemaal weer uit. Het is gewoon even het bleef. Belevenis... Of je gaat er gewoon voor de lol een huisje mee bouwen en krijg Ja, gaan ja, ja, zitten. ja. ja dat, dat zou ik nog kunnen doen. Maar goed, ja. Verder, ik, Alle boodschappen kunnen me gestolen worden. Ik loop door die rek heen en ik heb niet nodig, niet nodig, niet nodig, niet nodig. Ja, dat heb ik nodig, dat en dat. En de ja, Maar uit. Jij, jij houdt ook niet van eten. Nee, dat is ook wel geen, onnodig? Gaan, ja, ja als, ik, als, zeg maar, ik zal de eerste zijn die in de rij staat als ze gewoon. Uh, uh, iets brengen dat, dat je niet meer hoeft te eten, gewoon. Dat klaar, jij eigenlijk. geen maaltijdrepen eet, gewoon. Ja, zoiets. Ja. Ja, ja goed, dan krijg ik last met mijn vrouw. Oh. Ho Hoe wil ik wel gek, ben van fruit. Ik eet elke dag wel heel veel fruit. Oh, lekker. Dus dat is, dat is wel mijn snoepgoed eigenlijk. Toch nog iets wat ik in mijn mond wil stoppen. Nou, gelukkig. Goed, ja. nou, je hebt iets ja. over Argentijnse ja, onderzeeën. Een, ja, er is een onderzeeër zoek. Ja. Ik de Argentinier ja. heeft al verlinkt hulp gekregen. Hebben ze onder water ook gekeken? Sinds woensdag is er al geen contact meer met de onderzeeën. Er zijn 44 mensen aan boord. En die onderzee was onderweg naar de zuidelijke, van de zuidelijke marinebasis Ushuaia... naar Mar del Plato. 400 kilometer ten zuiden van Buenos Aires. En uh, ja, ze hebben gewoon niks gevonden. En ze weten dus eigenlijk wel, van, ja, als er geen communicatie is... We moeten dat er een probleem is met de elektriciteitsvoorziening. En in dat geval moet hij naar de oppervlakte komen. Oh, afschuwelijk lijkt me dat hij daar zit. zijn als ze gek zijn is aan het zoeken en zo. Maar ja, hij heeft al een opknapbeurt gehad. In, twee, in 2014 is hij weer in de vaart genomen. Maar ja, het is wel spannend. Hij heeft zelf een opknapbeurt gehad. Ja. Hij lekte een Hij lekt een dwen, beetje, ja. siliconen erin gesproten. Nou. Ja, precies. We hebben Ongeveer voor, ik geloof, drie maanden nog aan zuurstof en, uh, Deel. en waar? eten aan Zo lang? Dus dat uh, oh. Op zich uh, kunnen ze nog even overleven als hoe er niet naars is gebeurd. Hoe was het ook weer die Russische danser uh, Koersk? Kurs was het, hè? De Koersk. Ja. Ja. Dat was ook echt zo'n zo dramaverhaal dat de Russen niet wilden dat wij gingen helpen... omdat ze bang waren dat, dat we naar allerlei technieken zouden afkijken. En uiteindelijk ja zijn heel veel mensen van de Koersk die hebben het niet overleefd. Nee. Uiteindelijk, heeft zo, ja, uiteindelijk heeft het wel En nou, Zou dat dan? bij deze niet zo snel zijn, aangezien hij al 30 jaar oud is? Uh, hmm. Ja. 30 jaar dat is best wel oud. Ja, ik zie inderdaad nog steeds niet uh, dat hij gewonnen is ook, hè? Nee, ja. Ja, hij is nog steeds spoorloos. Misschien is hij wel onzichtbaar gemaakt voor de radar. Krijg je ja. het Philadelphia-experiment? Goed, dat wordt een ander verhaal. Nou, dit nou, is er even uh, een neus. Moppie muziek. Waarin net hele wilde muziek dan toch maar nu even wat rustige muziek, dacht ik zelf. Per <laughs> conversatie. Want soms wordt het echt te gek op die jolande keuze hier. denkt, nou man, kan hij nou, een kan tandje minder? Hè? Kan hij ja. een tandje minder? Young the Giant hebben een nieuw studiaatje die heet America. Dat was ook best aardig, maar Crystallized vind ik nog een van de betere platen. Young the Giant, hier bij Toebok leeft in de zaterdagmorgen. To It's been far too long. Crystallized, The Giants. It's all about time. was een van de grotere platen. Uh, oh, ik zat nog meer leuke platen. Het grappige is, ik uh, begeleid een, een, een vrouw in een rolstoel die niet kan praten, niet kan bewegen. En elke keer als ik deze platen draai en ook de videoclub daarbij laat zien, dan krijg je een grote glimlach, want het is gewoon wel een guitige zanger. Hij heeft wel iets koddigs over zich. Hij is niet echt moedersmooist, maar hij heeft gewoon iets ontwapenends en daar wordt ze altijd wel blij van. Dit was een van de laatste platen. Crystallized is kwart dus voor tien. In de zaterdagmorgen. We hebben het onder andere ook nog over... Had eh, over, eh, je nou weer die... Um, uh, Hende, Hernandez? Waar had we het, het over? Je, uh, uh, uh, Mitch, uh, Mitch Hendrikus. Liam. Die natuurlijk met zijn nekklem en uh, politieagent die dan zegt... Oh, ik zie nu pas eigenlijk dat ik een nekklem toe had gepast. Ja, nee. Oh, de bellen waren is... zo slecht. Ja, ik dacht ik een hoofdklem had gedaan. Oh, ja, dat is heel iets anders. Aan de andere kant van het lichaam ook. Dat is bij, bij het voet of zo. Of ja? Niet? Ja, het is wat een uh, fout of fout. Het is, uh, uh, het is een moeilijk proces. Ja. Want het is natuurlijk... Kijk, als je mensen, als je gewoon burger op burger hebt, zeg maar... Dan is het gewoon... Als je geweld toepast, is het gewoon strafbaar. Klaar. Ja, klaar. Alleen, de politie mag geweld toepassen. Maar, maar een beperkte hoeveelheid geweld. En dat is nu te veel. Dat is duidelijk. Ja. Maar wat zijn de fouten? Wat, wat is ook daadwerkelijk aan te rekenen? Het is best wel moeilijk om dat goed... Uh, uh, ja... Allemaal, alles bij elkaar te, uh, nou ja, te krijgen. Het is, het is sowieso en, duidelijk dat hij door geweld om het leven is gekomen. Maar nu is het feit, heeft het nu, heeft het nu te maken met de hartenval? Heeft hij een kort zuurstof gehad? Of is het door stress gebeur, gebeurd? Maar uiteindelijk is het toch wel door al dat geweld heeft hij stress gekregen en is hij dan dood gegaan. Ja. Nou ja goed, en daar zit dan een beetje de speling. Het is een heel vaag gebied hoor, waar ze momenteel aan het... Uh, ja, klopt. En, uh, maar ik vind wel, en ze proberen natuurlijk ook de naam van de politie, zeg maar, hoog te houden. Ja, maar die is niet en zo hoog. Dat, maar doordat ze dat proberen, wordt het juist Gebeurt het tegenovergestelde? Want zoals nu met die beelden. Ja, het lijkt toch wel een beetje alsof ze dat aan het manipuleren zijn. Ze zeggen, ja, het is een foutje, maar het is wel. Maar ja, nou, we geven gewoon een beetje onduidelijke beelden. Daar ja. valt er waarschijnlijk niemand op. Ja, ja, Het mag is dat die heldere beelden zijn opgedoken nu. Ook. En nu zeggen dat. Uh, ja, ze hebben, we hebben die heldere beelden bij uh, montage hebben. die uh, Alle stukken eruit zijn uitgekomen. die saai waren. Er gebeurt helemaal niks. Dus daar hebben ze alle belangrijke beelden bij elkaar gezet. En dat is vaag geworden. Er is een filtertje overheen gegaan. Een romantisch filtertje denk ik dan? Is dat het geweest? Maar ja. ik, vind het, ik vind het sowieso raar dat ze er stukken tussenuit knippen. Want dan ga je dus... Manipuleren. Ja, gestor, uh, ja. Manipuleren. Bedrijf, uh, ja het ja. is bewijsmateriaal wat je aan het manipuleren bent. Ja. Ja. En afgelopen weken verscheen een gedeelte van de, de familie van... Uh, uh, Patrick Mits die verscheen bij Jeroen Pauw, samen met de advocaat. En die zijn gewoon de rechtszaak uitgelopen. Dat was wel iets vernieuwends. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Dat was wel belangrijk. Maar goed, de volgende zaak op den voet. Op de voet? Ja, vertel. Ja, er is in Nieuw-Zeeland, in Doendin, is een automobilist aan de kant gezet. En waarom dan? Hij speelt dus op zijn doedelzak tijdens het autorijden. sergeant Bryce Johnson had dienst en... Die, die, die zeggen van ja, van waar zijn we nou mee bezig? Had ze beide handen niet aan het stuur op dat moment. En het oh, was duidelijk okay. dat hij aan het spelen was. Ja, ik bedoel, ik speel ook altijd wel eens met mijn zak, maar niet uh, met een, een twee handen Een En hij zegt, we zijn al zo bezorgd om het aantal bestuurders dat mobiele telefoons gebruikt tijdens het rijden. En allebei de acties zijn geen goed idee. De, hij heeft hem gelukkig uh, voor, de, voor de man zelf slechts een waarschuwing gekregen. En mocht met beide handen aan het stuur weer verder rijden. Oké. Okay. Ja, ja, het is ook een beetje van de gekken. Ja, het is van de gek. Al dat gedoe, al die dingen achter het stuur. Dan ja. moet je er nou alles onder rijden. Ja, ik weet wel, het zijn afstanden. Maar ja. Uh. Hij had nog geen auto uh, Zet lekkere muziekje aan. ja. Ja, en, maar die uh, radio's soms draaien allemaal dezelfde muziek. Dat je denkt, ik wil echt even iets anders horen. Nou, dan speel ik het zelf wel. Ja. ja, ik, ja ik, er zijn ook weinig uh, radiostations die muziek draaien. Ja. ja, dat, ja. Is, waar, dat ja. is waar. Ja, ja en hij had er waarschijnlijk geen cassette recorder in zijn. Auto, dus dan ben je in de genootzaak om zelf iets te gaan doen. Empire of the Sun had alleen grote hits. En het werd ook wel weer de tijd voor een nieuwe single. Van dus de cd On Our Way Home is dit de nieuwe single. Ja leuk hoor, Empire of the Sun en die heet uh, On Our Way Home en zo heette ook het nieuwe CD'tje wat ze hebben uitgebracht. en dat is dus ook onder andere uh, een grote hit met deze, We Are The People, altijd een beetje leuk, zo'n dramatisch stemmetje, ja, dan zingen ze even een stukje, want een klein stukje eruit spoelen, ja leuk. Je met hele theatrale videoclipjes erbij. kon het altijd wel weer neer. Empire of, Empire of the Sun hebben een nieuwe cd... en die kan je hier verwachten in de zaterdag. Ja, maar ik Er is een jongen, uh, Bram van Stad. Die was 13 en toen kreeg hij een gift van zijn oom. Want die had haar huis verkocht. Een gift? Ja, 800 okay. euro. En die heeft hij helemaal omgezet in bitcoins vier jaar geleden. Ja. Nu is zijn inleg dus gewoon een ton waard. hè? En hij is de bink op school. Zijn broer heeft een mooie gitaar geschrapt. Bram die, uh, die, ja, die, kocht dus die bitcoins en zijn vader het zelfbelegger zei van, nou ja, doe wat je denkt dat het goed is. Misschien een rare beslissing, maar 800 euro, we hebben het over. Ja, 800. Ja, ja, een jaar ja. lang heeft hij dus niet naar omgekeken inmiddels staat hij dus uh, per coin staat hij dus op 6.000 euro. En uh, nou ja, hij, hij wil ze nog niet kwijt. Hij had ook verdere stijging. Maar ik, ik denk dat ik zo langzaam zou gaan cashen. Maar, ja, dat ja. zeg ik. Ja. ik, ik He, heeft hij zijn sleutel nog? Want dat is, al, dat is altijd een beetje bij die bitcoins die je ooit hebt gekocht en niet meer. Je hebt een digitale sleutel. Ja. En die heb je nodig. Dat is een bestandje. Dat heb je nodig om, om, je te, bitcoins, om bij je bitcoins te kunnen. Om ja. ze, om te zetten ja. weer in geld. Ja ja, ja, ja, ja. En dat gebeurt nog wel eens dat mensen. Ja, ik heb uh, nu uh, zes ton aan bitcoins. Ja, echt waar? Nee? Ja, ik, ik, ik heb ik, ik, door, die sleutel. En dan is het ook gewoon. Dan is in de, de, de, ook, dat is ook het hele idee van Bitcoins: dat je dus niemand kan er op dat moment bij. Want je moet die sleutel hebben. En, die en sleutel dat is echt is, een code? Ja, dat, ja, dat is een, een, een code die weer achter allemaal logaritmes zit. En alleen met die code kun je daadwerkelijk iets met die Bitcoin oh, dat is een dure code dragen. dan. Ja, oh, en hoeveel ja. kans heb je op zeg maar Kan je niet opnieuw aanvragen je code? Nee. Nee, nee, is gewoon, nee dat eh, is gewoon... Als je hem kwijt bent, ben je hem kwijt. Ik, ik had, dus hoeveel ik bitcoins had een werker, zijn er die je dus van niemand heel meer veel, zijn? Veel, heel veel, ja, hè? heel veel. En daarom ja. wordt hij misschien al zoveel waard. Ik, hoe, die, hoe precies ja? die, die, die koers wordt bepaald. Ja. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik heb me dat wel eens afgevraagd. Ik, heb, ik moet nog steeds een keer uitzoeken. Hoe werkt het nou... Dat bedrijven worden, ge, ge, worden ook opeens meer waard en weer minder en weer meer. Hoe werkt dat? Ik bedoel, wie bepaalt dat? Ja, ja dat dat is inderdaad, het is inderdaad een van vraag en aanbod, hè? Ja, is dat geen emotie? De markt is gewoon ja, okay. emotie. Ja, ze schrikken. Maar en dan de zicht... denk je ook, gaan ik... verkopen. En dan wil niemand het kopen. Ik, ik snap. En dan staat die prijs weer, weet je. Nee, maar ik, ik snap wel waarom, waarom een prijs omhoog gaat. Ja? Maar wie bepaalt dat, zeg maar? Kijk, ik snap dat als we met z'n allen iets kopen, dan als heel veel mensen het gaan kopen, dan uh, uh, wordt het meer waard. En als ja. heel veel mensen het verkopen, wordt het minder waard. Dat, dat principe snap ik. Maar wie bepaalt die prijs en wie bepaalt dat dat omhoog gaat en naar beneden? Dat, dat is ja. voor mij zo onduidelijk. Ja, dan moet je heel veel bedrijven gaan benaderen en vragen: wat ja. zou jij ervoor over hebben? Nee. Is nee. het interessanter? Of ja, ja dan moet echt compleet onderzoek komen. En ja, is dat van goed onderzoek dan? Ja, ik weet het ook niet. Ja, soms dan ben je dan weer verbaasd wat dingen opleveren. En dat gaat dan onder andere over een schilderij of zo, weet je wel. Of, uh, ja. ja, soms ook. Weet uh, Facebook is het ook weer voor heel veel geld verkocht, natuurlijk, geloof ik. Ja, klopt. Dus ja, dus hier en daar uh, ja, je zit je op een goud Goed, laatste berichtje, of heb je nog iets? Ja, ja er is, uh, onze trein zelf, die rijdt nu even niet. hè? Ze zijn bezig nee. met het spoor. spoorweg, ik zag het ja. ja maar uh, er is een Japanse spoorwegmaatschappij. Die heeft zijn excuses aangeboden voor het vroegtijdig vertrekken van de trein tussen Tokio en Tsukuba. En het was slechts 20 seconden. En ze, ze hebben echt oprechte excuses aangeboden. Echt waar? Want een van de medewerkers verzuimde naar de dienstregeling te kijken. Vertrok vroeger dan normaal. Dus uh, nou ja, ze hebben ja, maar... geen klachten ontvangen over het vroege vertrek. Dus uh, op zich is er allemaal niks aan de hand. Maar ik vind het dan wel grappig dat we dan ook wereldnieuws hebben. Ja, is. maar weet je, hoeveel, weet je hoe, in die 20 seconden hoeveel mensen daar in Japan in zo'n trein stappen? Heel dat veel. Is, ik, dat, ja. is dat is echt bizar. Uh, ja. Ze staan daar gewoon met stokken, staan ze mensen naar binnen te duwen. Dat, uh... Ja, op oh, ja. We komen 20 seconden te laat anders. Dat moeten we niet hebben. Ja. Nou ja, goed, hier in Nederland gaat dat allemaal toch niet zo slecht geregeld zijn. Zeggen ze er altijd weer... Nou goed, straks dingen. Goedemorgen, Zandvoort natuurlijk, uh, het uh, Hoogland. En straks uh, gaan we ons uh, in Sinterklaaskleding uh, oh, ja. TV gaan we zitten. In Dokkum komt hij aan? Ja, ja daar Bonifatius vermoord is ooit. Dat was zelfs ja. dus ook een bisschop. Dus, dus ik hoop kijk niet dat het in herhaling valt. Dat uh, daarvoor dat je weet, hebben we hebben andere berichten. ander En dan zitten ja. we ons met z'n allen druk te maken op het feit dat, uh, dat Zwarte Piet... Uh, dat hij zwart is, hebben we straks gewoon helemaal geen Sinterklaas meer. Die, wordt hij daar, daar plekken wordt die? Nou, oh, stel je voor. Ja, Dat durft ook niemand meer uh, Sinterklaas te helpen. Ja, hebben, jullie, hebben jullie het Sinterklaasjournaal gezien? Ja, ja. Er is gewoon nog geen Zwarte Piet in geweest. Jawel, jawel. Ja? Ja, net voor, voor mijn gisteren of zo is gisteren Waren het alleen maar witte mannen te zien. En toen hadden ze gezegd, zo, hè, gaan die dan een pakje rondbrengen? Allemaal bekende acteurs, minder bekende acteurs. Maar op een gegeven moment is nu, er zijn het Zwarte Piet en er zijn Witte Pieter. Dus inderdaad, gaan die witte pieten straks wel het vegen krijgen, denk ik. Dat was het verre spel. Ja, die zijn dan zogenaamd uh, intelligenter, hè? Er zijn er echt uh, kinderen die dat vragen. Van, ja, ik heb toch helemaal een zwarte piet gezien. Zijn die witte ja. in, uh, ja, uur Waarom, waarom geleden? zeg je nou weer dat die, dat die witte intelligenter zijn? Ja, nee, dat, uh, uh, dat, zeg, nee maar dat hadden ze gezegd vanwege... Uh, waardoor ze een intelligente uitstraling kregen en niet dom. En dan denk ik van... Dan, dan zeg je juist dat dat de kleur is, hè? Ja. Dat maar, vind ik gewoon heel erg uh, fout. Oké, okay, dus... Uh, ja. Het is nog helemaal in ontwikkeling waar het naartoe gaat, dames en heren. En weet je trouwens dat ze heel vroeger, dan heb je het echt over 16, 17 zoveel, had je zelfs een zwarte Sinterklaas, hè? dan was het omgedraaid. Ja. En dat, waren, dat was geen aardige man hoor. echt geen aardige man. Het was echt een soort duiveltje die je op straat niet tegen moest komen. Want dan, uh, ja, als je echt maar een beetje verkeerd gedragen dan nam je echt mee. Dan kreeg je stokslagen stok gewoon, zeg maar. Hij is steeds milder geworden en hij verandert. Hij moet dus ook veranderen blijkbaar. Want daar is vraag naar. Goed. Ja. En de vraag wordt langzaam groter, maar gaat niet zo snel. Goed. Hey, Toeboek Leef, dit was uh, de uitzending voor van vandaag. En wij spreken elkaar volgende week Tot weer. Tot volgende week, man. Tot week. volgende week. Hoi. Prettig weekend. Hoi. Empire. Sven Hammond.